10 uur Freddy van Tijn met het NOS journaal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 Ga nu naar winterschilder.nl en maak kans op een onderhoudscheck te waarde van 1000 euro. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, de Nederlandse waterpolo. Vrouwen hebben hun openingswedstrijd op het Europese kampioenschap verloren. Rusland was maar net te sterk. Inzwemmen, daar gaat van Belkum. Krijgt ze de bal. Nee, verliest de bal! En Nederland verliest de wedstrijd. Straks interviews met de speelsters en een nabeschouwing... van onze verslaggever Bob van der Tak. Het tennis bij de Australian Open gaat alweer bijna de vierde dag in. We blikken terug op vandaag natuurlijk. En we kijken vooruit naar de wedstrijd van Michaële Krajček... vannacht tegen Anna Ivanovic. Wanneer die Anna Ivanovic goed speelt... dan is het voor Misha nog een beetje te hoog. Maar ze heeft helemaal geen angst voor haar. Ik weet ook waarom ze geen angst heeft. Omdat ze die natuurlijk van de junioren kent. Dat zei Erik van Harpen, dat is de nieuwe trainer van Krajček. Later hoort u een uitgebreid gesprek met hem. En Ajax en AZ gaan morgen op herhaling, niet voor een leeg stadion nu weet het inmiddels, het wordt volle bak, 25.000 kinderen in de arena. En als ze een protest laten horen, dan kan het wel eens zo klinken. En meer tot 11 uur in langs de lijn. Het Nederlands vrouwenwaterpolo team is het EK in Eindhoven wat wisselvallig, wat heet wat uh, begonnen. De openingswedstrijd tegen regerend Europese kampioen Rusland werd met 11-10 verloren. Bob van der tak, goedenavond. Daarin Dag dat, uh, Robert. Mooie Pieter van der Hogeband-stadion in Eindhoven. Uh, 11-10 verliezen van de Europese kampioen, wat moeten we daarvan denken? Ja, we moeten er vooral van denken dat er veel meer in had gezeten in deze wedstrijd. Want Nederland begon weliswaar een beetje aarzelend in de eerste periode. Maar daarna zag het spel er toch heel goed uit van Oranje. Zeker in de tweede en de derde periode. En toen stond Nederland toch geruime tijd. ...aan de leiding, maar het ging mis in de vierde periode... ...en dan met name in het staartje van de vierde periode... ...twee minuten voor tijd kwam Rusland 11-10 voor... ...en uh, toen uh, was er dus eigenlijk nog wel tijd om het uh, goed te maken... ...maar dat uh, lukte niet meer en dus uh, ging de overwinning naar Rusland. Ik begreep dat Oranje vrijwel de hele wedstrijd met één doelpunt voor heeft uh, gestaan... Uh, ...dan zou je zeggen, nou, één keer twee doelpunten... ...en uh, je hebt hem in de zak zitten. Zijn, zijn die mogelijkheden er wel geweest? Ja, die zijn er wel geweest, die mogelijkheden. Maar ja, die zijn niet benut. Uh, voor de schoten uh, was Nederland misschien ook iets te veel afhankelijk van uh, Mieke Kabout en uh, Yvke van Belkum. Die uh, respectievelijk drie en zes keer scoorden. En uh, ja, het lukte uiteindelijk dus niet inderdaad om dat gaatje van twee te creëren. Want dat had misschien uh, net het setje geweest dat de ploeg nodig had om de overwinning binnen te halen. Ja, nou hoorden we net in het commentaar dat, ze, uh, dat ze, uh, een van de speelsters de bal verloor in die laatste seconde. Dat klonk een beetje knullig. Was dat, was dat ook knullig? Ja, een klein beetje wel. Alhoewel die Russen ook wel erg uh, goed verdedigden in die laatste seconden. Die gingen natuurlijk met z'n allen daarvoor dat doel liggen. Maakten om de haverklap overtredingen. Waardoor Nederland ook niet meer tot een vloeiende aanval kwam. En inderdaad Van Belkum die uh, verspeelde de bal op het laatst. Maar goed, zij maakte wel zes goals. Dus ja. ik vind dat we haar nou niet uh, de zwarte piet moeten toeschuiven. Nee. Uh, laten we even luisteren naar een gesprek dat jij had met uh, Mieke Kabouts.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 En ik denk dat we fysiek en conditioneel genoeg weerstand geboden hebben gedurende de hele wedstrijd. Maar ja, dat het dubbeltje eigenlijk in het laatste part net de verkeerde kant opgevallen is. Is het dat? Pech? Nou, ik denk dat we in een aantal van onze schoten flink pech gehad hebben. Uh, onze afronding was dan niet helemaal optimaal in het laatste part, terwijl we dat in de eerste drie parten wel goed lieten zien. Uh, daarnaast creëerden we nog genoeg kansen, mogelijkheden en uh, ja... Uh... ...dat dan net de verdediging een paar gaten vallen is gewoon heel jammer. Want met welke idee waren jullie deze wedstrijd ingegaan eigenlijk? Want op de laatste grote toernooien hadden jullie steeds verloren natuurlijk van Rusland. Ja, ik denk dat we enigszins wel een beetje als de underdog deze wedstrijd ingegaan zijn. Maar ik denk dat we vooral bezig geweest zijn met onze eigen kracht... ...en wat we gewoon zelf de afgelopen maanden hebben opgebouwd. En daarbij niet eens gekeken wat, wat hun kracht is of hun kwaliteit... ...maar vooral werken vanuit onze eigen kwaliteiten... ...en wat we de afgelopen maanden hebben opgebouwd... En uh, ja, Ik denk dat we daarmee uh, dit toernooi heel eind zijn gekomen tegen de Europese kampioen. En uh, ja, dat je dit niet in, uh, in winst of gelijk spel om kon zetten, waardoor je punten pakt, is gewoon heel jammer. Maar uh, nou, ik denk dat we nog heel wat in ons mars hebben voor dit toernooi. Wat vond je van de entourage hier in Eindhoven? Oh, Ik vond het indrukwekkend. Ja, dus natuurlijk, uh, Ik heb uh, nu de afgelopen uh, nou ja, acht jaar in het Nederlands team al flink wat EK's, WK's en Olympische Spelen meegemaakt. Maar uh, ja, voor je eigen thuispubliek en dan uh, nou ja, zoveel supporters. En uh, ja, het is gewoon indrukwekkend dat we dat uh, voor eigen publiek een keertje mogen laten zien. Nu Hongarije, vrijdag. Weer een uh, pittige tegenstander. Ja, ja Hongarije is zeker een pittige tegenstander. We hebben tussen kerst en uit de nieuwe trainingskwam met hun afgewerkt. En uh, soms gewonnen, soms verloren. Dus ik denk dat het een hele interessante wedstrijd gaat worden. Ook bij deze wedstrijd moeten we gewoon uitgaan van onze eigen kracht.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 En wij zouden winnen van Hongarije worden we tweede. En dan pak je toch de nummer drie uit de andere pool. En uh, ja, dat is toch wel belangrijk om uh, in de top vier te eindigen... om uiteindelijk een ticket uh, voor het Olympische kwalificatie te pakken. Mieke Kabouts, Bob van der Tak, nog steeds daar in dat uh, bad. Of aan de rand van het bad, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, niet in het bad. Nee, ik wou dat zeggen. Uh, uh, Bob, wat is nu het slechtste scenario? Want Hongarije, dat is al niet makkelijk, dat hoorden we net. Is het zelfs mogelijk dat we gewoon helemaal die groepsfase niet doorkomen? Nou, dat lijkt me sterk, want er zit ook nog Groot-Brittannië in die pool. En dat is echt een uh, heel zwak land. Dus daar gaan... Al die drie ploegen wel van winnen. Maar dan komt het dus aan op de onderlinge duels tussen Nederland, Hongarije en Rusland. Nou, van Rusland heeft Nederland inmiddels verloren. Dus ja, ja. alle druk ligt wel nu bij die wedstrijd van vrijdag tegen Hongarije. Want je hoort het Mieke Kabout zeggen. Ze heeft het goed uitgelegd, denk ik. Ja. Het maakt wel verschil of je tweede of derde wordt in die pool. Dan moet je sowieso wel de tussenronde in aanstaande dinsdag. Maar als je tweede wordt, speel je tegen de nummer drie uit de andere pool. En als je derde wordt. Bij eventueel een slecht resultaat tegen Hongarije. Dan uh, moet je waarschijnlijk tegen Griekenland of Italië in uh, die tussenronde. En dat is toch net even wat zwaarder dan wanneer je tegen Spanje moet. Ja, maar het, goede, het is gewoon, eigenlijk gewoon jammer van die partij van vandaag dat we nu op die manier moeten gaan praten. En dat doen ze zelf dus ook. Uh, om te kijken van ja, hoe komen we nu het beste uit? Want je, je hebt eigenlijk niet alles meer in eigen hand. Nee, ja, groepswinst, daar, dat kun je wel vergeten nu, denk ik. Dat zou in theorie nog wel kunnen, maar uh, ja, daar moet je niet van uitgaan. Uh, Rusland zou wel een gelijkspelletje kunnen pakken tegen Hongarije. Dus die zullen dan groepswinnaar worden. Die gaan dan rechtstreeks door naar de halve finale. En dan uh, moeten Nederland en Hongarije dus maar uitvechten om die tweede plaats. Als we nu uh, uh, heel kritisch kijken, is dit team dan niet heel erg afhankelijk van een paar speelsters? Ja, dat is wel waar. Dat zag je ook in het, in het scoreverloop vandaag. Want er zijn maar drie speelsters die gescoord hebben van de tien goals. Dus dat zegt wel iets. Jasmin Smit, de aanvoerster, één goal. Mieke Kabout, drie goals. En Yveske van Belkum, zes goals. Maar... Uh, en dat zijn dan zeg maar de oude krijgers, de speelsters die er ook al bij waren op de Olympische Spelen in de Peking. Maar ja, je hoopt dan toch, zeker bij dit toernooi, in eigen huis, dat ook uh, die jonge meiden een keer gaan opstaan en zich laten zien. En dat viel mij in deze eerste wedstrijd niet helemaal mee, moet ik zeggen. Zou het positief beëindigen? Nou, uh, dat hoop ik dan maar. Uh, een kwalificatie voor de Olympische Spelen zit er toch wel in? Ja, dat moet kunnen. Daarvoor moet Nederland uh, in de halve finale komen. Mogelijk is ook de vijfde plaats nog genoeg als Italië bij de eerste vier zit. Want Italië organiseert het Olympisch kwalificatietoernooi. Dus uh, die gaan daar sowieso ook uh, zelf aan deelnemen. Maar uh, nee, dat, uh, dat mag geen enkel probleem zijn uh, normaal gesproken. En uh, laat ik dan uit, uh, afsluiten met een uitspraak van Arno Havinga. De Assistent Bondscoach die ik net nog even sprak. En die zei van ja, we hebben gewoon heel goed gespeeld. En als we dat de, de rest van het toernooi ook doen, dan halen we de finale. Dus laten we ons aan die woorden dan maar vasthouden. Heel goed. Dankjewel, Bob van der Tak.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 be clevered en uh, simple things te wordt Een um, Aardig affiche. Real Madrid tegen Barcelona in Spanje. Real Madrid uh, staat uh, na een minuutje of tien met 1-0 voor. Zojuist een doelpunt. Schaar legt een verdedige Piqué in de luur. Ronaldo maakte daar, uh, ik dacht met links, uh, een doelpunt door de benen van de keeper. Niet uh, Valdez, maar de keeper staat uh, op goal. We houden u gedurende dit uur uh, zo af en toe op de hoogte van de stand van zaken daar in Madrid. Dan de derde dag van de Australian Open. Daar deed de marathonman John Isner weer van zijn spreken. In 4,5 uur tijd won hij van David Nalbandian. De beslissende vijfde zet ging met 10-8 naar die Amerikaan, Marcel Mesker. Die marathonman, dat was van Wimmelden toch? Hoe was het ook weer? Weet, ja, weet dat was uh, 70-68 tegen die Fransman Mahu. Die, die partij duurde geloof ik uh, drie dagen uh, verspreid. Vier dagen uh, uh, zelfs, vier dagen, ja, met ja. regen en, en oponthoud en van alles en nog wat. Dat was natuurlijk uh, extreem. En ja, iedereen die vreef zich in de handen toen vandaag deze wedstrijd uh, op een vijfde set uitdraaide. En toen ze maar doorbleven gaan tot aan 8-8. Uh, en uh, ja, we zagen alweer een, een nieuw uh, historisch record in het verschiet. Maar goed, 8-8 uh, of 68-68. Uh, uh, en dan de laatste twee games spelen is nog wel een verschil. Ja. Maar het was wel weer een geweldige wedstrijd van die lange man 2 meter 6, die Amerikaan John Isner. Ja, zullen we er maar op houden dat het toeval is dat hij uh, zo vaak in dat soort partijen terechtkomt? Of denk je dat het geen toeval is? Nee, dat is geen toeval, joh. Hij, hij, het, kijk, die John Isner is natuurlijk een hele aparte tennis. Als je hem ziet, ja, qua talent kan deze jongen helemaal niet zoveel. Maar hij kan één ding verschrikkelijk goed. En dat is serveren. De ene ace na de andere. En ook zijn tweede service, die is bijna niet terug te krijgen. Dus dit is, is een man die gewoon heel erg goed weet... wat hij wel kan en wat hij vooral ook niet kan. En daar houdt hij zich vanaf punt 1 in de wedstrijd aan vast. En of hij nou vier uur speelt, een uur of vier dagen lang... hij blijft hetzelfde doen. En dat is mentaal, vind ik, ontzettend knap. En daardoor ja, is, hij, is hij zo sterk en heeft hij zulke goede resultaten en behoort hij tot de top van de wereld. Want het is niet zijn geweldige touch die hij heeft. Of, of zijn geweldige tactiek. Nee, hij kan heel erg hard serveren. Hij heeft een redelijke voorhand en backhand. Maar ja, hij heeft natuurlijk een enorme reach. Dus als hij aan het net staat, ja, dan is hij ook moeilijk te passeren. Hm. Maar hij weet gewoon wat hij goed kan. En hij is gewend om dit soort lange partijen te spelen. Want nu spelen we een Grand Slam. Anderhalf jaar terug speelden we op Wimmel in die lange wedstrijden met hem. Maar um, iedere week doet hij dat, want iedere week speelt hij wel een tiebreak. He, wat voor andere mensen denken, nou, die staan niet zo twee, drie uur op de baan. Voor hem is dat heel gewoon. Dus hij is het ook gewend om lange wedstrijden te spelen. En uh, ja, die kritieke momenten, daar is hij gewoon heel erg sterk. Ja. Goede speler. Maar dat weet Nalbandian nou Jan, kan hij zijn tactiek daar dan niet op aanpassen? Ja, je zou denken van wel. Ik heb het hem wel zien proberen. hoor. Hij speelde af en toe een kortere slice. Hij probeerde uh, John Isner naar voren te lokken. Want ja, daar is die, die, die lange Isner niet zo, niet zo handig in. Maar ja, Nalbandian deed het op de verkeerde momenten. En op een gegeven moment, ja, in die vijfde set... dan, dan gaat de vermoeidheid een rol spelen. Het publiek stond toch uh, ook wel achter die uh, lange John Isner. Die wist dat publiek echt op te zwepen. En ik moet zeggen, uh, de Amerikaan had toch wel een beetje geluk, hoor. Want als je die vijfde sets bekijkt, eigenlijk vond ik Nalbandian beter. Als je kijkt naar het totaal aantal punten van die vijf sets... 187 punten werden gewonnen door David Nalbandian... en 181 punten door John Isner. Dus Nalbandian maakte in totaal meer punten dan John Isner. Nou, dat, dat zegt ook wel wat, want meestal wint de winnaar toch meer punten. Hm. Dus al met al een... Uh, Beetje geluk voor is er maar wel mentaal ijzersterk. Nou, Bandian was um, woedend op de umpire, laten we even luisteren. It's ridiculous playing uh, this kind of tournament with this kind of umpires. Uh, What is this? What ATP do for this? begrijp het niet. In that situation, eight all breakpoint. I mean. <laughs> can you be that stupid to do that in that moment? And a lot of crowd noise. I mean. <laughs> What well, well, well, well, the empires need? Press, name, be on the picture tomorrow. Incredible. Zo, so. <laughs> even ridiculous, stupid, incredible. Wat willen ze? Yeah. Morgen in de pers willen ze aandacht. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Het is niet nogal wat? Ja, ja, ja, hij was heel erg boos. En ik denk ook dat de reden is dat hij daardoor uiteindelijk heeft verloren. Omdat hij zichzelf zo ja, eigenlijk uit het evenwicht bracht. Wat er gebeurde, 8-8. Hij had breakpoint. heel belangrijk moment, op de service van John Isner. Het was het derde breakpoint in die game... Eerder in die lange vijfde set had hij ook al breakpoints gehad. Dus hij wist die kansen maar niet te benutten. Uh, Isner uh, serveert zijn eerste service. Wordt uitgegeven door de lijnrechter. De umpire overrolt. Zegt nee, die bal die is in. En dan nou, ja, kijk zo in, in, in. Die zegt, nou dan wil ik wel op Hawkeye zien een challenge. En toen zei uh, de umpire van ja, dat heeft te lang geduurd. Dat had je eerder moeten aanvragen, die challenge. En daar geef ik Nabal nu natuurlijk helemaal gelijk. Die had natuurlijk meteen, uh, zo, uh, of de umpire, Empire, die ja. had, had dat moeten toekennen, die challenge. Waarvoor hebben we anders dat systeem? Uh, uiteindelijk was het wel een ace van John Isner, dus het had niet zoveel uitgemaakt. Maar het was een enorm oponthoud, hoofdscheidsrechter op de baan. En ik denk dat Nalbandian zich op dat moment met zijn boosheid, ja, toch uh, uit zijn concentratie heeft gespeeld. Want uh, John Isner, die liep al half uh, mank. Had een beetje kramp. Was dood en dood moe. Had zijn derde breakpoint dan net met die, nou ja, ace waarschijnlijk weggewerkt. En die kreeg ineens tien minuten rust. Nou, hij serveert daarna zijn uh, service game uit breekt Nabandian voor de winst in de partij. Dus uiteindelijk heeft het uh, Nabandian denk ik de kop gekost. Die uh, ja. emoties die hij daar uit. Ja, als ik jou zo hoor, heeft hij het gewoon stom gedaan. Ja, hij, hij, hij heeft de beste kansen gehad, de meeste breakpoints. Um, hij had het met zijn ervaring, uh, denk ik aan het eind, wat slimmer kunnen spelen. Ja. Goed, Een stuntje in het mandatornooi was de uitschakeling van Marie Fisch. In drie sets, verloren van een uh, Colombian, Faglia. Uh, Fisch was ook niet helemaal blij, hè? Nee, die stoorde zich aan, uh, aan, uh, aan die Columbia Vaya. Uh, die liep ook een beetje te hinken. En ja, blessures komen voor. En dan uh, hebben mensen pijn en dan komen er fysio's op de baan. En even later spelen ze de, de, de bal van hun leven en dan lopen ze als een kiefi. Dus dat is heel vervelend als je dan het punt verliest. Nou, dat gebeurde met Marty Fish. Uh, dus hij was boos op zijn tegenstander. Ook een beetje boos op de fans. Colombianen op de tribune, daar had hij het ook niet mee op. Maar uh, ik denk al met al, Fish staat gewoon niet zo lekker te spelen. Top tien speler, dat wel. Hij heeft een geweldig jaar achter de rug gehad keurige speler altijd geweest vorig jaar. Maar ook in Perth, een paar weken terug bij de Hopman Cup, ging hij bijna op de vuist met zijn tegenstander Dimitrov. Ze stonden werkelijk borst aan borst tijdens de gamewissel. En de umpire moest tussen beiden komen. Want hij vond dat Dimitrov een bal in de mixdubbel daar te hard op hem had gespeeld. Of er was iets. Maar kortom, vis je het gewoon niet lekker in zijn speel. Speelt, speel fel, speelt niet goed. Ja, en hij verliest natuurlijk een heel onnodige wedstrijd en gaat uh, dik punten verliezen en uh, ja, uit die top 10 vallen, dus dat doet pijn. Ja, verder uh, eenvoudig door naar de derde ronde, dan oh, ja, die spelen. Gewoon ja. Ja. ja, ja, ja, tegen Andreas Bek, linkshandige Duitser. Um, nou, dan kan je denken, ja, die best-of-five series. Maar ik denk dat het wat vroeg in het toernooi was. Federer, makkelijke eerste ronde. Nu niet spelen. Straks ineens uh, heeft hij morgen weer een dag vrij. Moet hij een tegenstander? Dan moet hij het wel doen. En hij heeft al een tijdje wat minder getraind. Want hij had zelf last van zijn rug. Dus. Ik weet niet hoe dit uitpakt voor Federer. Uh, ik denk dat hij toch liever een, een, een, gewoon een, een routine wedstrijdje had gehad... om weer even wat in zijn ritme te komen. Mm, maar dat mm. heeft hij nu niet. Nee. Even naar het vrouwenternooi, Kim Kleisjes. Die veegde daar de vloer aan met de Française. Forêt. spreek ik het goed uit? TZ, Ja, ja, ja. 6-0 en 6-1, 47 minuten. Kleisjes vond het zelf best een leuk trainingspartijtje. Het is leuk om uh, op de baan te staan en, en zelf werken aan dat ritme... en in de baan te staan tennissen en, en agressief te tennissen. Dus op dat vlak is het een ideale wedstrijd geweest... om, uh, om nu t, ja, die volgende wedstrijd tegen Antochova te spelen. Ja, toen ik het hoorde, toen dacht ik... een beetje respectloos naar die Française, vind ik. Of, of moet ik dat zo niet zien? Zo zit ze natuurlijk ja. waarschijnlijk niet in elkaar... maar uh, nee, helemaal netjes vind ik het niet. Elkaar. Ja, ja, ja, ja. Het was, laten we eerlijk zijn, het was ook een trainingspartijtje. En we hebben Kim Kleisers natuurlijk ook wel vaker wedstrijden zo zien winnen. 6-1, 6-2, 6-2, 6-2, 6-0, 6-1. En dit was er ook weer zo eentje. En ik denk vooral dat ze heel erg blij was met haar eigen spel. Want ja. laten we eerlijk zijn, in de eerste ronde was het heel matig wat ze liet zien. Het was een hele stroeve eerste set tegen een totaal onbekende Portugese qualifier. 7-5, 6-1 won ze dat, met moeite. En nu, eindelijk, weet je wel, was het de Kim Kleisers die we kennen... van pats, boom, hè. twee klappen... En de uh, tegenstander is weg. Dus ik denk in, in de euforie van lekker spelen... en eindelijk weer zijn tegenstander wegzetten. Dus uh, dat ze het zo bedoelden. Voor de rest uh, niks, denk ik, tegen die tegenstander. Ja. Met, uh, zonder respect. Wat, ja, wat zegt dat nou over het vrouwentennis? Want uh, oh, Zijn de verschillen echt zo groot? Uh, of is bij dat echt sommige niet wedstrijden wel. Nee, bij sommige wedstrijden is dat gewoon zo. Neem Victoria Azarenka. Uh, nummer drie van de plaatsingslijst uh, won uh, in twee wedstrijden. Uh, twee keer met uh, 6-1, 6-0. Dus nog maar twee games uh, verloren. In twee wedstrijden. Hm. Dus uh, die staat ook waanzinnig goed te spelen. wonnen het toernooi van Sydney. Dus zeker een kanshebster. Zo zijn er wel meer. Maar ja, een Jackie bijvoorbeeld. Ja, die doet dan 6-1, 7-6. Die heeft dan toch weer wat meer moeite. Dus het, het wisselt elkaar wat af. Maar het hoort wel bij het vrouwentennis. Zeker in de eerste week. Ja, wou ik zeggen. Zeker zo vroeg in het toernooi inderdaad. Uh, nog even terug naar Kleisters. was wel uh, geestig. Na afloop van, uh, van haar uh, trainingspartijtje. Om maar zo te zeggen. Dat ze het publiek zo ver om voor haar, ja, haar jarige zus Elke te zingen. I got a message from my, uh -oh. no, no. no, my brother-in-law because it's my sister's birthday today and he is in Belgium he plays soccer and he is in Belgium and he was wondering if the people could maybe sing Happy Birthday for her. <laughs> the whole crowd or you just you? Oh no, you don't want to hear my voice. <laughs> I'm not gonna sing. <laughs> well do a quick one. What's her name? Elke. Nou, ik zal starten en dan kan iedereen anders gaan. Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday nou, uh, De rest van het liedje kennen we wel. Yeah. Maar het is wel grappig, is dat ooit eerder gebeurd? Wat jij kan me herinneren. Ik weet het niet, maar sinds eigenlijk een paar jaar hebben ze leuke interviews... na afloop van de wedstrijd op het centekort uh, Was het niet uh, vorig jaar dat uh, Todd Woodbridge en Kim Kleister... ook zo'n onder onsje hadden wat uh, via de tweets de hele wereld overging? Ja, ze pakten en, hem terug op iets. Of ze weer zwanger bij, was of zoiets, ja, of, ja, of precies, ze zo hem was weer het. terug. Ja, ja, ja, ja. Uh, maar het, gewoon hele leuke, gezellige interviews. En uh, spelers zijn erg open. Nou ja, zij gaat uh, langs uh, als ze leven zingen voor haar zus. Ach ja, Leuk. dat kan ook allemaal, toch? Uh, even vooruit kijken naar uh, vanavond. Uh, wanneer wordt uh, die wedstrijd gespeeld van Michele Krajcik? Tegen ja, Ivanovic één uur, ongeveer 1 uur vannacht. op ja, de High Sense Arena, dus ja. de tweede grote baan. En, uh, ja, dus we kunnen opblijven. Ja, Mich Michele ja. Krajcik is, is terug, lijkt het wel. Hè? Ze zit goed in de vel. Wat, ja. wat verwacht jij van die partij? Um, ik denk dat het wel uh, een aardige partij kan worden. Uh, ze is zeker geen favoriet. Daar mogen we niet van uitgaan. Ze kan lekker vrij uitspelen, denk ik. Maar als we eerlijk zijn, ja, Ivanovic is toch nummer 22 van de wereld. Voormalig nummer 1. Uh, Grand Slam winnares. Ook in Australië heeft ze de finale gehaald. Dus ja, alle feiten op een rij uh, is Ivanovic duidelijk de favoriet. Maar goed, Krajciak heeft een keertje van haar gewonnen. Um, kent haar goed. Um, kan dat lekker vrij uitspelen. Was dat bij de jeugd nog? Of? Ja, bij de jeugd ja. hebben ze bij elkaar gespeeld. En... Uh, um, ik denk dat ze best lekker gaat spelen. En ik, ik, ja, ik denk dat het uh, mooi zou zijn als ze een setje pakt. Laten we het zo uh, uitdrukken. Ze heeft kort een nieuwe trainer. Erik van Harpen. Hij traint al zijn hele leven. Uh, vrouwen. Arancha Sanchez. Con, uh, Conchita Martinez. Anna Kunikova. Om er maar een paar te noemen. Van Harpen weet als geen ander het beste uit hun speelster te halen. Zo lijkt het. En nu dus ook met Krajcik. De sterke kanten van haar spel. Uh, ze kan agressief spelen. Hè, maar daarvoor moet de opslag nog verbeterd worden. En uh, dan is het wel een spelerin die, die direct spelen kan. Het is Ze gaat nooit een spelerin worden wie een Wozniacki die uh, iedere bal uh, 30 keer lopen gaat. Huh? Maar uh, er zijn ook dingen nou, waar jullie aan sleutelen. Je bent bezig met de service en de voorhand. Wat, wat, uh, wat, wat wil je precies wijzen aan haar uh, service en bijvoorbeeld ook de voorrent? Ja, De voorhand was veel te lang. Wanneer een voorhand heel erg lang is, dan voel je niet waar je accelereren moet. En je ziet ook dat alle mannen nooit een lange voorhand hebben. Uh, en bij de, bij de opslag is het zo dat uh, zij, zij de bal ergens, de tos, niet goed is. Dat komt omdat ze naar achteren stapt. Zij, zij, zij werpt de bal te ver naar voren. Maar ze stapt zelf naar achteren. Ja, want dan gaat het natuurlijk moeilijk worden. En uh, qua uh, opslagpercentage, dat moet uh, natuurlijk omhoog, wil ze? Ook omhoog op die wereldranglijst, denk ik. Ja, dat is voor mij het belangrijkste. Zij denkt vaak dat het belangrijkste is uh, aces te slaan. En voor mij is het veel belangrijker is dat, uh, dat, ze, dat die percentage naar boven doet. Zij moet zo'n 70% opslaan. Uh, dan gaat ze het gemakkelijker krijgen. Uh, dat heeft die Devenport vroeger ook zo gedaan. Die heeft ook alleen maar erop geloeid. En dan plotseling heeft de trainer, een hele goede trainer, Robert van het Hof... ...heeft gezegd van, ga dan maar een beetje meer die lijnen opzoeken. En daar was ze veel gevaarlijker. U, heeft, nou ja, u noemde zelf straks al een paar aantal namen, u heeft een aantal speelsters in de top 10 gehad. Nou, als laatste heeft u Lenko begeleid, een vaste top 30 speelster. Uh, ja, top 20 was het. Top 20. Uh, ziet u dat ook in het spel van Michele Krijsjak nog gebeuren? Ja, bij Misha hebben we eerst maar de top 50. Uh, en dan gaan we weer verder kijken. Uh, daar moeten... Ik geloof zeker dat ze dat halen kan. Wanneer je top 50 bent, uh, top 50 is van 1 tot 50. Dat heet niet dat je dan 49 bent.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 Hij ja, heeft dezelfde tijd als, als Misha, heeft die Anna ook junior gespeeld. En daar, daar heeft ze, geloof ik, geen angst voor. Maar ik ga er helemaal niet te veel zeggen. Laat hem maar lekker vrij uitspelen. Want eh, tegen Anne Ivanovic, natuurlijk ga ik, we, weten we alle dat die backhand weinig eh, goed is als de voorhand. En maar ze moet het zelf maar een beetje uitzoeken. Is dat misschien wel het belangrijkste wat u aan Michaela nu bij, uh, bijgeeft? Ik zie, ik zie dat uh, zij behoorlijk bevrijd en blij is dat te trainen. Dat ze lekkerder op de baan staat dan een jaar, anderhalf jaar geleden. Is dat iets wat u zeker haar meeneemt de hele tijd? Ja goed, dat moet ook wel zo blijven. Want je ziet dat ik vandaag ook bij hem dubbel weggegaan ben omdat zo'n wapperhandje komt en dan ga ik meteen weg. En dan ga ik, voordat het handje naar beneden is, was ik al in de play lounge. En dat moet ze ook leren, dat ik daar ben om te helpen en niet daar ben om, om te vechten of zoiets. En mentaal, heeft u daar ook nog werk aan de winkel bij Michaela? Ja, zeker. Waarbij ze gisteren toch met een relatief... ...slechte opslag, Service toch zo'n partij gewonnen heeft. En ze speelt dan toch op heel moeilijke momenten vaak toch hele goede punten. Maar dat mentale komt natuurlijk ook, wanneer de, wanneer de, de, de conditie beter wordt... ...dan wordt het mentaal natuurlijk ook een beetje beter. Wordt dat. En heeft u voor uzelf ook een doel aan het eind, nou in augustus als de US Open begint... ...van nou ik wil dat Michela op die en die ranking ongeveer staat? Nee, daar heb ik helemaal geen doel. Ik wil dat ze een betere speel, speelster wordt. Ik wil dat ze eenvoudig, hoort. Ja, deze, deze technische en tactische uh, uh, hulp die ik haar geef, dat ze die omzet. Dan, dan komt het vanzelf. Erik van Harpen, de trainer van Michele Krejcik. Heb je hem wel eens ontmoet, Marcel? Wel eens ontmoet. Ik, uh, ik zal je een uh, geheimje verklappen. Well, ik was uh, denk ik een jaar of uh, 17, 16 toen speelde ik uh, jeugd-internationaal toernooi... met uh, onze Nederlandse bondscoach uh, Jan de Rook. En die was goed bevriend met de bondscoach toen voor het Duitse team, Erik van Harpen. Ah, daar komt het dus cent ook een beetje Ik van. ken hem mijn hele leven. Het is een fantastische man. Die is helemaal gek van tennis... Zeer gepassioneerd, zeer ervaren. Heel erg goed technisch. Een man die, nou ja, je hoort het recht voor zijn raap. Hij heeft zijn eigen taalgebruik. Hij is heel gedisciplineerd. Hij zegt tegen haar, als je één keer met je racket gooit... dan ga ik gewoon golfen, daar heb ik geen zin in. Je gedraagt je maar op de baan. En dat meent hij ook echt. Hij is echt patsboom, recht voor zijn raap. En ik denk dat dit een geschenk uit de hemel is... voor Misha Kraatje om met hem te werken. Ja, goed. Dat is dus een goede combinatie. Dat is wel duidelijk. Ja. Oké. Okay. Uh, hebben we alles gehad? Of zeg je van nou, dat wil ik nog wel even vertellen? Nee, dat was het. Dat, oh, uh, dat, okay. dat was het wel. Ik verheug me op de partijen. Mooi. Ja. Oh, uh, en en op Misha dan natuurlijk vannacht, uh, vannacht één uur. Vanavond een uur of ja. Oké, okay, dankjewel. Spreek je morgen weer. Ja. Zeg ik u nog eventjes dat we met een schuin oog ook kijken naar Real Madrid... tegen Barcelona. Het staat nog steeds 1-0. En de Madrideren doen er weer alles aan om de benen van de Barcelonezen te breken. Vooralsnog is dat niet gebeurd.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 And the curtains are drawn. They're counting sheep down in Orchard Road. You're hanging on the telephone line. me want to come back, and this house is not a home, I just gotta go back, it's 1210 when I put down the phone, the moon's shining. En Orchard uh, Road bijna tien over half elf nog tien minuten dus bij Real tegen Barcelona tussenstand 1-0 door die vroege goal van Ronaldo dus. In de arena wordt, wordt morgenmiddag een kinderfeestje... voor 25.000 toeschouwers georganiseerd. De optredens worden verzorgd door Ajax en AZ. En ze moeten hun gestaakte bekerwedstrijd overspelen, u weet het ongetwijfeld. Hoe Ajax naar deze wedstrijd toeleeft, horen we zo. Eerst AZ, dat zag vorige week middenvelder Pontus Wermbloom... vertrekken naar Moskou. Dat kan een behoorlijke aanlating zijn voor het elftal. Want Wermblooms plaats wordt nu overgenomen... door de van een blessure herstelde Maarten Martens... Een technicus en geen breker zoals Wermblom. Trainer Gertjan van Beek maakt zich er geen zorgen over. Hij heeft niet de minste ploeg als voorbeeld. Nou, we kunnen wekelijks genieten van Barcelona toch? En dan uh, hopen wij dat we daar ook uh, een klein beetje in, in, in kunnen, kunnen meedoen. Hè? Dat we toch toch uh, voetballen dusdanig veel over hebben. Uh, dat we dat uh, in verdedigd op zich kunnen compenseren. Is het ook de reden dat je geen vervanger voor Pontus Wermdoem hebt gehaald? Dat je het wel eens wilde zien uh, met een echt voetballend Nou, Dat heeft inderdaad te maken met de overtuiging dat ik vind dat we genoeg kwaliteiten hebben om het op te vangen. Uh, en twee, uh, ben ik er ook uh, in, de, in, de, in, de, in de afgelopen jaren uh, van overtuigd geraakt... dat een, een, een tussentijdse aankoop altijd heel veel moeite heeft om, om, zijn, om zijn, uh, zijn plek te vinden... en, en echt een aanwinst te kunnen zijn. Hè? Dus ik geloof niet zozeer in tussentijdse versterking. Hè? Want die moet uh, alles weer opnieuw tot zich nemen. Die moet dat wennen en, uh, en dat is graf vaak meer tijd dan wenselijk uh, dan is. En uh, ja, dan is de competitie eigenlijk al, uh, al voorbij voordat hij uh, goed en wel gewend is. Wat we heel veel goede ervaring mee hebben... is dat je dat doet om, op basis van volgend seizoen. En je hebt met name ook in Scandinavië. Heerenveen had er ook een handje van. Die hebben nu de competitie afgelopen. En zijn jongens stroomt dan dit, dit, dit jaar in. En dan is hij mooi een half jaar om te wennen. En dan kan hij uh, volgend jaar in de, in de voorbereiding uh, problemen als aansluiten. Je hebt in het trainingskamp in Turkije getest met de middenveld Elm maher Mattes Het is je bevallen. Maar is het je ook een grote vraag, denk ik, van hoe het gaat worden met wedstrijd op het scherms van de snede? Nou ja, de, de, nee, dat heb ik me niet echt gevraagd. Ik heb gewoon gekeken wat op dit moment het beste is voor het, voor het, voor het team. En, en ik denk, al wij denken, dat we, dat we met deze stap een stap in de goede richting hebben gedaan. Waardoor wij qua speelwijze niet veel hoeven te veranderen. Het zal wel een klein beetje anders worden, omdat natuurlijk Adam andere kwaliteiten heeft dan, dan Ponders Werlman. Dat lijkt mij duidelijk. Een beladen wedstrijd. Jullie worden allemaal van je afgeschud. Er is veel gesproken over de 10 seconden. schijnt scheidsrein, naast 10 seconden had gewacht. Iedereen naar binnen, rustig parkeren, bekomen. Dan weer het veld op uitspelen. Nu gaan we met 11 tegen 11 nieuw beginnen met uh, 20.000 kinderen. Is iedereen gewoon uh, ja, alles vergeten? Nou, vergeten doe je nooit. Hè? Want daar, daar, daarvoor uh, is er ook te veel uh, ophef over geweest. En het is, het is uh, opmerkelijk zoals het gegaan is. Dat hebben we ook gemerkt hoeveel het uh, in de landen en, en ook zelfs buiten Nederland. Uh, zo ver buiten Nederland. Ja, als CNN het al gaat brengen. Ja, klopt. Nou ja, dat, dat is ook zo. Dat gebeurt natuurlijk niet dagelijks op, op een voetbalveld. En uh, ja, tegenwoordig met, uh, met al die uh, internet en, uh, en, en dergelijke, uh, YouTube filmpjes en zo uh, gaat het de hele wereld over. Dus uh, uh, ja, daarin uh, is het natuurlijk uh, een opmerkelijke ja. wedstrijd. Maar wij benaderen wel als zijnde van uh, een van de velen waarin we nu een prijs kunnen pakken door middel van de winst op Ajax eens, eh, ons te plaatsen voor de volgende ronde in de beker. Means, je doet niet mijn een goede gemeente die zegt... ...de een wint de ene wedstrijd, de ander wint de andere wedstrijd, hè? Nee, ja, het raar het er ook nog voor... ...dat we straks in de competitie tegen Ajax spelen op zondag. En eh, ja, wij willen beide wedstrijden winnen. En we zullen zien aan het eind eh, wie er het langste eind trekt. Leuk, hè, 20.000 kinderen. Ja, een apart sfeertje. Ik ben het een beetje gewend bij Heerenveen. Daar organiseer je voor de, voor de belofte vaak wedstrijden in de, in de vakanties. En dan kwamen er ook heel veel kinderen kijken, soms wel, wel, wel 35.000. Ja, dat geeft een wat andere sfeer dan een normaal voetbalpubliek. Want een leeg stadion, nou nee, ja. Nee, dat is helemaal een HG's. Dat heb ik ook al meegemaakt. En dat is echt helemaal niks. Dus dan maar 20.000 gillende kinderen. Ja, hartstikke leuk. Zeker voor die kinderen. Ja, bij Ajax is iedereen blij dat er uh, morgenmiddag... tenminste geluid van de tribunes komt. Bij AZ dus ook. De bekerwedstrijd telt voor Ajax-trainer Frank de Boer zeer zeker. Maar dan toch vooral als aanloop... naar de competitiewedstrijd een paar dagen later. Ik focus me wel op de bekerwedstrijd. Ik vind de competitie uiteindelijk belangrijk. Dat, dat klopt. Maar uh, ja, wil je een goede... Ja, voorzet geven, zeg maar, voor die competities. Dan is deze wedstrijd heel belangrijk. In die wedstrijd ga je 37 minuten terug in de tijd. Terug naar 0-0. Ja. Wat vind je er eigenlijk van? Ja, heel jammer natuurlijk voor ons. We hebben een kaart voor gevochten voor die 1-0. En uh, als dat je wordt ontnomen, dan, dan doet dat pijn natuurlijk. Uh, als Ajax zijn, zijn we ook zeg maar, onder protest, zeg maar, akkoord gegaan met de, de sanctie. Maar ja, wij hebben wel het gevoel dat zeg maar, uh, het KVB niet anders kon doordat er uh, iemand uitgestuurd uh, was. Want anders hadden wij waarschijnlijk gewoon met uh, 1-0 voorgestaan en uh, nog een paar minuten te spelen in de eerste helft. En misschien was de wedstrijd dan wel doorgegaan als die rode kaart niet gevallen was? Ja, ik denk zelf van wel. Hé hé hé, wat gebeurt hier? Zo. Er zijn supporters Zo. op het veld en een van die supporters die valt het doelman van AZ, Esteban aan. En Esteban is een uh, Costa Ricaan die denkt uh, dat laat ik me niet gebeuren, ik uh, schop gewoon terug. En daar heeft hij groot gelijk in. Hij moet nu door Moisande worden weggehaald. En wat doet Nijhuis nu, is de vraag na dit moment. Hij gaat Esteban rood geven. Hij gaat Esteban de rode kaart geven. En de wedstrijd werd gestaakt. Morgen wordt die overgespeeld. Dat moest zonder publiek, maar gebeurt nu met 20.000 kinderen op de tribune. Naar goed voorbeeld van Vener Bartje. dat in september tegen Manissaspoor alleen vrouwen mocht toelaten. ook een stadion vol met 20.000 kinderen. Word je s'nachts al gillend wakker? Want je hebt er zelf ook drie en die zijn ook wel eens druk, denk ik. Jawel, nou, uh, het, het is vrij jong. En, uh, het is uh, maar uh, leeftijd... Uh, ja, ik weet niet, maar normaal maar mijn dochterse klas komt ook. En dat zijn, uh, die is bijna 12? Dus uh, 12 of, uh, of lager, ja, die kunnen wel geluid maken, dat klopt. Laatst ging ik naar een wedstrijd in het stadion, heel chic, Maar ik zat op mijn ellende tussen fanatiek publiek En ze scholden dat die anderen naar een stad nog moesten gaan Maar als ze dat hadden gedaan, zou voetbal niet meer bestaan Lang, lang leven onze tegenpartij Want een weekend zonder voetbal is het Jasper Sillissen keeper voor Ajax in de bekerwedstrijden. Meest gestelde vraag aan hem richting Ajax AZ. Wat had jij gedaan? Aan de ene kant denk je van, op uh, dat moment reageer je uit een uh, <coughs> Ik ben zelf wel wat rustiger uh, dan Esteban, maar goed, uh, ik, zou, ik zou het niet weten. Ik, ik snap wel uh, dat hij uh, van zich af reageert, ja. Maar ja, goed, of hij door moet trappen in een tweede. Maar goed, uh, zo zit ik niet in elkaar, dus ik uh, ben net iets anders. Oh. Vind je het eigenlijk leuk dat, het, in ieder geval, dat er kinderen zitten? Nee, ik vind het fantastisch. Want, uh, ik heb een hekel aan om in een groot stadion uh, te spelen. Waardoor je elk. Als je iets roept, dat je, uh, wat je gezegd hebt, vier of vijf keer uh, terug hoort. Dus uh, ik heb liever dat er uh, veel geluid is. En, uh, dat wij ons staf alleen maar kunnen concentreren daarop. En, uh, dat b gewend en niet dat je je uh, eigen stem uh, vier of vijf keer terug wordt. Ja, Ik heb het één keer meegemaakt met uh, Jong, NIC, uh, Jong Herenveen, Jong NIC. Dan is het heel gemoerig op tribune. Dus, het uh, was in uh, Brazilië bij Palmeiras ook, dus uh, we zijn eraan gewend. Dus, uh, ik heb er zin in. Ja. Kinder voor kinder, morgen dus in de arena. Gaan we nog even terug naar uh, AZ, daar speelt Maarten Martens weer eens mee. In september uh, raakte hij geblesseerd, in september. En eindelijk is hij weer wedstrijdfit. Het heeft, uh, het heeft ja, lang genoeg geduurd, langer dan, dan verwacht. En uh, ja, nu na een, uh, na een vakantie, waar ik toch ja, het nog het nodige heb gedaan... om, uh, ja, om mijn conditie uh, op peil te houden... Dus zijn we opnieuw begonnen na een nieuwjaar... En, uh, ja Natuurlijk waren er nog vraagtekens, uh, bij mezelf ook, bij de, bij de staf ook. En, uh, nou ja, ik heb uh, toch een goede week gehad in Turkije op trainingskamp en uh, zelf is het vertrouwen goed. En, ja, ik denk dat ik wel uh, ook een goed gevoel aan de, aan de technische staf heb gegeven. Dus, uh, ja, dus de kans is zeker uh, aanwezig dat ik, uh, dat ik ga spelen. Wat was de angst? De enkel of meer uh, gebrek aan ritme? Uh, Beide eigenlijk. Ja, angst angst uh, zal ik het niet noemen, maar het is logisch dat er vraagtekens bij staan bij iedere speler die langdurig geblesseerd is geweest. Want het, uh, ook zo'n zo uh, voorbereiding is een hele pittige week voor iedereen. Voor, voor jongens die eigenlijk uh, ja, heel fit zijn, ja, die, die krijgen ook klachten. En, en, en die heb ik natuurlijk ook gekregen met, met spierklachten en dergelijke, maar ja, dat is heel normaal. Maar uiteindelijk uh, ja, alles bij elkaar een goed gevoel aan overgehouden, dus uh, nou, daar ben ik al blij om. Als je jezelf in uh, gradaties moet taxeren waar je staat... geef eens aan in een percentage. Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Um, het gevoel is heel goed, dus... Um, dus ja, uh, dat, ja dat, dat, dat is gewoon heel moeilijk aan te geven. Het, het is ook nog de vraag, kan ik 90 minuten volmaken? Dat hangt er ook vanaf hoe... Hoeveel tempo er in de wedstrijd uh, zal zitten en dergelijke. Dus uh, ja, dat zien we wel. Maar uh, in ieder geval, wat ik net al zei, als het gevoel goed is... Uh, dan, uh, ja, dan is er geen reden om, nog, uh, ja, om, om, de, om die rondtreden nog langer uit te stellen. In een van de weinige keren eind vorig jaar dat je je stem liet gelden... zei je van Adam en ik kunnen best op, een, uh, op het middenveld spelen. Wist je toen al dat Wermbloem vertrok? Want ze is uitgekomen, hè? je voorspelling. Nee, dat, <laughs> dat wist ik absoluut nog niet. Uh... Ja, dat kwam bij mij ook als een verrassing. Moet ik eerlijk toegeven. Maar um, ja, anderzijds, ja, uh, die uitspraak die ik toen deed, dat, dat, daar, geloof ik, uh, daar geloof ik nog altijd in. Uh, ik denk dat uh, dit met Adam uh, een speler. Ja, ik heb eigenlijk zelden nog met hem samengespeeld, maar in, nu in die oefenwedstrijden en op training ook in het begin van het seizoen, ja, voel je gewoon dat er twee spelers zijn die, die graag met elkaar voetballen. En uh, dan is het alleen de vraag, uh, hoe doen we het in verdedigend opzicht? Want ja, aan de bal, ja, is er sowieso wel een, een klik tussen ons, dus... Uh... Nou, we zullen ook uh, moeten zorgen dat de balans goed uh, bewaakt blijft. En uh, daar zijn wij niet alleen voor. Maar dat, uh, dat, dat proberen we met heel het elftal te doen. En uh, ja, dat, zal wel, dat zal belangrijk zijn. En, en zeker in wedstrijden tegen Ajax. Want, ja, dat, dat, dat, in die wedstrijden wordt de tegenstand toch nog net iets uh, groter verwacht dan bijvoorbeeld in andere wedstrijden. Ben je helemaal fit? Ja, uh, ik voel me goed nu op dit moment. Dus, uh, ja, ik ben helemaal fit. Het, het is alleen. Ja, de vraag uh, hoe ik in, in die wedstrijden uh, dat nog allemaal uh, ja, kan bijhouden. Maar uh, ja, het gevoel is heel goed. Dus, uh, dat, dat heb ik al meermaals gezegd. En, en dat is heel belangrijk. En dan zien we wel uh, hoe ver we komen. Niemand heeft een uh, slopend eerste seizoen af terug. Of De meeste bij jullie wel, maar jij niet. Want ik zou zeggen, de meeste spelers bij jullie hebben een slopend seizoen. Eerste helft de achterrug, jij niet. Wordt wel wat van je verwacht, hè? de tweede seizoenhelft. Ja, dat... Maar ja, dat, uh, dat weet je. Als, je als je op dit niveau speelt, dan, uh, ja, dan wordt er eigenlijk altijd wel uh, veel van je verwacht. Dus uh, ja, dat, uh, dat brengt nu geen extra druk voor me mee ofzo. Het is niet zo dat je denkt van ik moet het meteen laten zien? Ja, dat wil je wel. de goede gemeente moet zal weer weten dat ik er ben. Ja, dat is wel de bedoeling, maar uh, ja, dat, dat is altijd maar afwachten. Uh, we zien het wel... Uh, ja, het is gewoon heel moeilijk te voorspellen of ik meteen echt het hele goede niveau te pakken heb of, of niet. Dus dat weet je niet, maar uh, ja, ik zal in ieder geval mijn best zijn. We gaan het zien. Maarten Martens was dat van AZ. Zometeen gaan we kijken wat er allemaal ook over de grens is gebeurd in de diverse beker toernooien. Bij Real Madrid Barcelona is de ruststand 1-0. bekerwedstrijd. ook daar doelpunt van Ronaldo in de tiende minuut. Barcelona uh, heeft nog wel een keer de lat geraakt, is veel in balbezit. Maar vooralsnog dus die 1-0 voorsprong voor Real Madrid. Goed, eerst voordat we uh, over de grens gaan kijken in die beker naar uh, het waterpolo, olympisch kampioen waterpolo of niet. De Nederlandse vrouwen hebben nog een lange weg te gaan... Uh, naar nieuw olympisch succes. De, vrou de vrouwen van de Italiaanse bondscoach Mogheri... gaan uh, voor een medaille bij het EK in eigen land. Maar dat zou pas het betekenen, het begin kunnen betekenen. Daarna wacht nog een kwalificatietoernooi richting de Spelen in Londen... deze zomer. En hoe groot is de kans dat de Nederlandse vrouwen hun titel kunnen verdedigen? Verslaggever Rachter Niemijer maakte een rondgang langs drie betrokkenen. Dames en heren, jongens en meisjes. Vandaag de derde dag van dit Europees kampioenschap en de eerste dag voor de vrouwen. TK voor de een Nederlandse vrouwen, voor vrouwen beginnen over een paar minuten, vertelt de speaker... en dat met een fix gewijzigde ploeg vergeleken bij vier jaar geleden... En dat roept de vraag op hoe groot de kans is op deelname in Londen. Als eerste maar eens luisteren naar Danielle de Bruin in de finale van Peking. Goed voor maar liefst zeven van de negen treffers in de finale tegen de Verenigde Staten. Nou ja, je weet van tevoren, net zoals in Athene, dat als een Europees land uh, de Olympische Spelen gaat, uh, gaat hosten, dat het heel moeilijk wordt. Omdat er bij de dames acht plekken zijn, waarvan er vijf naar de continentvertegenwoordigers gaan. Nou, die plek van Europa is dan al weg. Hou je drie plekken over. Ja, en dat zijn uh, zeven toplanden die nog voor die drie plekjes willen strijden. En hoe schat jij dan de kansen van Nederland in vergelijking met de concurrentie En Waar komt die concurrentie vandaan, kun je dat zeggen? Ja, dit komt voornamelijk uh, van, van uh, Hongarije. Rusland is Europees kampioen, maar ook een Spanje bijvoorbeeld, wat niet eens op de Olympische Spelen was. Ook een geduchte tegenstander. Dus uh, Canada, dat uh, nog van het continent Noord-Amerika wat, uh, wat overblijft. Dus uh, ja, een beetje uit die hoeken. Italië, Griekenland, wereldkampioen. Kan zomaar gebeuren dat die zich nog niet gelijk plaatsen. Want het gaat om een plek bij de eerste vier, misschien vijf, misschien zelfs wel zes. Um, en dan nog eens een keer naar het OKT, want dan ben je niet geplaatst. Dan mag je naar het kwalificatietoernooi. Dat voelt voor een Olympisch kampioen misschien als gek. Ja, dat is heel moeilijk. Nou, ik heb daar zelf wel gemengde gevoelens over, want er zit natuurlijk vier tussen. In vier ja, kan er een heel, kan heel veel gebeuren met zo'n team. kan zelfs Olympisch onwaardig worden, dus daar vind ik, moeten we wel mee uitkijken. Maar het ja, team wat er, zeker, wat er nu ligt is zeker uh, Olympisch uh, spelenwaardig. Dus ik vind dan wel dat ze moeten gaan, maar ja, dat de de is anders en ze moeten er gewoon voor knokken, Daarna net zoals iedere gefeest land. Wie bij de beste vier van Europa horen. gaan naar het Olympische kwalificatie. En nu gaan de Nederlanders te baan. Samen met de Bruin was Robin van Galen het uithangbord bij de vorige Olympische Spelen. De voormalig bondscoach van de Nederlandse Vrouwenploeg. is optimistisch vuur, over de kansen op een nieuwe deelname. en op succes tijdens dit EK. Nou, de beste vier kwalificeren zich voor het OKT in Italië. En waarschijnlijk ook wel de nummer vijf. Um, dat moet op zich geen probleem zijn. Zeker een EK in eigen land. Ze, ze zijn in principe ook een van de favorieten voor de titel. He, we moeten niet alleen als blind staren op die OKT. Maar het zou natuurlijk ook prachtig zijn om weer eens Europees kampioen te worden. Want de laatste keer was dat 1993. Dus uh, wat dat betreft zou natuurlijk ook een enorme uitdaging liggen. En met het steun van het thuispubliek behoort dat tot de mogelijkheden. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, wat is er nog over? Van, het, van de ploeg die jij in Peking onder je hoede had. Hoeveel speelsters zijn er nog bij? Um, op dit moment vijf. Vijf spuljes die goud hebben gewonnen in Peking van de 13 uh, zijn over. Er uh, zijn er inmiddels uh, uh, nou ja, die andere acht zijn, ja, zijn andere dingen gaan doen. Gestopt, afgevallen. Gestopt, afgevallen, uh, andere keuzes gemaakt. Uh, beroepsmatig bijvoorbeeld, uh, dat soort zaken. Um, maar goed, ze hebben wel een hele talentvolle jonge ploeg opgebouwd weer. Dat heeft even tijd nodig gehad. Maar het wordt nu wel tijd dat ze toch ook wel uh, ja, op de grote toernooien... zoals dit EK uh, en het OKT in april en de Olympische Spelen in Londen... dat ze gewoon uh, voor de prijzen meespelen. En ik, denk, ik denk ook, als ik het zo inschat, dat ze de capaciteiten hebben om dat te doen. Als derde vragen we Hans Nieuwenburg om zijn mening. Hij is zelf oud-Olympiër, speelde meer dan 200 Interlands. En tegenwoordig is hij persvoorlichter voor de Nederlandse Zwembond. Hij noemt het traject naar Londen voor de vrouwen ronduit zwaar. Op het OKT wordt het een, een sluitageslag, en uh, ja, dat zal toch wel echt uh, vorm van de dag zijn en zo. Ploeg van 2008 werd heel erg gedragen door een paar uh, uitblinkers ook wel. Was ook wel een heel team, maar de Bruin stak natuurlijk met kop en schouw, dus bovenuit in ieder geval in de finale. En ja, je hebt dat natuurlijk toch een beetje nodig uh, op dat niveau dat er één of twee topspelers gewoon echt uh, de uh, het maximaal eruit halen en die dan net dat laatste zetje geven. Ik denk dat de, het grote publiek gewoon denkt van, nou, Nederlands ploeg uh, die gaat dat gewoon redden, maar uh, het is toch Echt wel heel moeilijk. Ja, daar ben ik. Ja, ze zullen nog echt hun best moeten doen, die waterpolo-vrouwen, om opnieuw naar de spelen te kunnen. Het is uh, vier minuten voor elfen. Dat betekent dat we heel langzaam deze uitzending gaan afronden. Dat doen we inmiddels, eh, zoals beloofd, de paar tussenstanden eh, en eindstanden... in de diverse bekenternooien in het buitenland. Voordat we dat gaan doen, eerst nog even een bericht over Ajax. Ik beloof u, ik houd het kort. President Visser eh, van het gerechtshof van Amsterdam... hoorde zo'n drie uur de advocaten van de strijdende partijen bij Ajax aan... en besloot om op 7 februari uitspraak in het hoge beroep te doen. Een beroep dat Johan Cruijff en een aantal trainers heeft aangespannen... tegen de benoeming van een aantal directeuren door de NV Ajax... en de vier commissarissen. Zoals beloofd. Meer gaan we er niet over zeggen vanavond. Um, dan Italië. De kwartfinales... Nee, Spanje. Laten we daar beginnen. De kwartfinales in de Copa del Rey. Atletico Bilbao tegen Mallorca werd 2-0. En om 10 uur begonnen, zoals eerder gememoreerd... Real Madrid tegen Barcelona. Tussenstand 1-0. Ruststand dus. Doelpunt van Cristiano Ronaldo. Gisteren gespeeld. Espanyol tegen Mirandes. 3-2... Morgenavond nog Valencia tegen Levante. Dan een achtste finale wedstrijd in Italië. AC Milan begon om negen uur tegen Novara. Dat is een hoofdploeg uit de serie B. En het staat daar 1-1. Dus die ploeg doet het goed. Dan in België de kwartfinale. Standardluik tegen Liers uh, werd 1-2. Daardoor is uh, Liers door. Beerschot tegen Kortrijk. 2-1, Kortrijk gaat daar door. De eerste wedstrijd was 0-2. Ruppelboom tegen Bergen werd 2-2 en Bergen gaat door. En A. Gent tegen Lokeren werd 3-3 en daar gaat Lokeren dus door naar de volgende ronde. Dan de ijshockeyers van Den Haag. Die hebben de beker gewonnen. In Tilburg werd de thuisploeg met 5-3 verslagen. Na de eerste periode leidde Tilburg nog met 2-0...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 Dit is Radio 1.